Dennis, hallo. hallo, Dennis Oosterwaal. Mijn naam is trouwens Jong-Jong, voor wie het nog niet weet. Eerst nog we even goud, zilveren, bitcoins, de staatsschotmeter en uh, ja, nog veel meer dingetjes. Uh, goed, dan, ja, laten we beginnen met de bitcoin, hè. Die uh, ja, is uh, spectaculair gegaan, hè. Die vliegt. <laughs> ja, die heeft Red Bull gedronken. <laughs> laatste week 37% omhoog okay. in dollar, dollar termen, Hij staat nu op 2495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 0,1 cent naar uh, 0,37 gegaan, dus in de week tijd. Oeh, en en ik, f... ik ik kan me nog herinneren dat die Dogeoin nog echt uh, 0,001 cent was. Maar niet gekocht toen? Ja, had ik dan maar gedaan. Ik weet wel dat Erin Musk toen uh, de 200 dollar aan Dogeoin okay. had gekocht. Het is al oorlog op Ja, die had, die had toen al, uh, die, toen was hij van, van, van 20 -0 naar 17 nul gegaan. Dus die was ja. Uh, van, uh, ja, die had meteen van. De ...200 dollar twee uh, ton gemaakt. <laughs> ja. En die, die, die, die had multimiljonair zijn. dan. Uh, <laughs> ja, maar wie wil die ook eens kopen? Dat is dan de vraag. Ja, dat, dat is altijd uh, de vraag. En dan hm. hebben we nog de Zcash op nummer 12. Hm? Die was een week geleden 91 dollar... ...en die is nu 240 dollar. Hm. Um, en die is de laatste maanden... ...echt uh, kaart omhoog geknald... ...want...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 Yeah. <laughs>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 Ingezet of, of nog meer. Ja. Dus uh, ja, er, er zijn in ieder geval een heleboel mensen heel erg blij mee. Op, bij op mijn Facebook uh, zitten heel veel mensen die uh, into cryptocurrency zijn. Ja, en, ik uh, ook. Ik zag letterlijk foto's met flessen champagne voorbij komen meerdere keren. Dus, uh, <laughs> <laughs> dat was wel uh, leuk om te zien. Maar zelfs de egel is uh, gestegen, die staat nu op 6 cent. Uh, is gewoon in een week tijd van 5 naar 6 cent gegaan. Ja, procentueel een hele hoop.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 Ja, dan is het voor Japanners uh, ook belangrijker om bitcoins te houden. Want dan kunnen ze daar echte dingen van kopen. Nou, mooi ja. Hoe meer landen erom gaan, uh, des te meer uh, het gaat stijgen, denk ik ook. Hè? Want het gedeelte ja. van de bitcoin wordt natuurlijk bepaald door de vraag namelijk. Ja, en ook door hoe legitiem het wordt gezien. En ik begreep nou dat ook, uh, bijvoorbeeld Toyota, die doet mee aan die Ethereum Alliance. Er zijn een heleboel bedrijven weer bijgekomen bij die Ethereum Alliance. Nee. Ja, als dat soort...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 ja. Je hebt er iets mee, hè? <laughs> Ik ben enorm fan van de politie, ja. dat weet iedereen die, die, die, die, die mij kent. Ja, ja. En vooral als ze dit soort dingen doen. Vertel. Nou, er was een wijkagent, uh, die was op zoek naar een, uh, een lockfiets, die uh, was gestolen. Uh, de, de agent dacht, de fietsen die het spoor te zijn, staat hier in het artikel. Maar hij had pas later door dat het gps signaal uit zijn eigen bus kwam. Dat is gebeurd in, uh, in Leiden. Uh, dus uh, op de Facebookpagina van de politie Leiden Noord beschrijft een collega hoe de wijkagent die dag een politiebus meenam vanaf zijn bureau. Tijdens het surveilleren.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 volgens het GPS-systeem is de fiets zelfs in de buurt van de wijkagent. Nou, daarachter volgt hij hem en op een gegeven moment denken ze dan uh, dat ze hem opgespoord hebben in een busje. Maar het busje gaat lopen, geen fiets. Kijk hij nog een stukje door, op een gegeven moment komen ze erachter dat hij zichzelf uh, aan het achtervolg is. Net als een hond die zijn eigen staart uh, <racht> <racht> zeg maar. Dus uh, ja, laten we maar hopen dat dit uh, niet representatief hey. is voor, uh, voor de politie. Nou, ik denk het wel natuurlijk, hè. <racht> ja, inderdaad, nou, ja, als die het bericht leest en dan denk je inderdaad, als ze kunnen gaan gaan. Maar ja, hij heeft wel weer een, uh, naam te zeggen een burger lastigvallen. Nou.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 Zomaar, weet je dus ja, als je dat bijvoorbeeld aanneemt, dan, hè, dan, dan kun je natuurlijk vanuit uh, gaan dat er nooit iets fout gaat. Omdat nooit heeft een agent ooit onterecht iemand geslagen, weet je wel. Ja, dat denk ik van. Uh...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 Dat als je daar voorbij rijdt, dan geeft je een stopteken en dan vervolgens wordt er een touw gespannen op de plek waar jij langs wil rijden. Dus daar is nog een ophef over nu, want ja, dat lijkt mij ook levensgevaarlijk, lijkt het me eigenlijk. Je kunt natuurlijk iemand, iemand kan gewoon een enorme ongeluk krijgen als die er tegen naar rijdt. Ik neem aan, niet een ijzerdraad op nekhoogt, hè? Nee, dat zou er nog bij moeten komen, maar...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 vlieg je gewoon uh, twee meter lucht in. Dus uh, ja, ja. Ja, daar, daar deed het mij een beetje aan denken. Maar, maar het is allemaal voor, ons, uh, voor onze veiligheid natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Ja. Of in dit geval tegen de geluidsoverlast Ja, want de, de, de enige misdaad is gewoon een beetje meer herrie, uh, weet je wel. Ja. Ja, achter ja, de jagers mogen natuurlijk wel gaan schieten daar. Uh... Ja, het is een beetje uh, selectieve verontwaardiging allemaal. Ja, we gaan nog even verder. Uh, de politie verspreidt bewust nepnieuws om verdachten ja. uit de tent te lokken.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 logisch, waarbij iemand... Maar um... nou, ze kunnen heel vaak in een tunnelvisie zitten, hoor, en dan hebben ze gewoon de verkeerde gedachten. Ik bedoel, de... Ja, dat is ook wel een De moordzaak. Niet voor het eerst. En, uh, ja, het is inderdaad niet voor het eerst, nee. En daar heb je al weer gelijk. Ben <laughs> het zijn ik ook maar gewoon mensen. Iets, iets te goed van vertrouwen naar de politie. Dat is voor het eerst dan, maar ja. Vooral van de eerste keer zijn. <laughs> ja, precies. En het is natuurlijk de overheid. Hè. De slechtste kwaliteit voor de hoogste prijs is voor de meestal redelijke lonen denkbaar. Dus, ja. Uh, ja. een monopolie, dus uh, ja, je ja, de kwaliteit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 Ze, ja, ze, ze kunnen het gewoon altijd op grote schaal doen, de overheid. Ja, dat was dan dat civil forfeiture, ja, civil forfeiture, ja, zoiets dat, dat, uh, dat als ze iemand van drugs die hoeven denken, dat ze dan gelijk zijn auto in beslag mogen nemen en ja. Uh, yeah.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 En dan heb je natuurlijk weer de Kamer, die gaan uh, zeggen van... Uh, ja, het kan niet en er moet wat gedaan worden. En dan uh, gaan ze een beetje zo'n spelletje spelen... dat ze het allemaal vreselijk vinden en voor de burger opkomen. ondertussen doen ze dan niks aan. Uh, ik verwacht het niet, nee. Het zal allemaal omgekocht worden met... Nou, dan krijg jij uh, deze nieuwe ecoduct, krijg je dan. En dan, uh, dan moet je uh, maar uh, meestemmen. Zoiets altijd. Ja... En goed, dan gaan we zo meteen even naar een uh, aantal uh, buitenlandberichten toe. Maar eerst uh, we zijn we nog even bij, met Dennis bij de Europese Unie om te kijken wat daar allemaal gebeurt. Uh, daar is natuurlijk ook weer uh, de gebruikelijke ellende. Uh, de Europese Commissie uh, die zegt het volgende: Nederlands moet flex en ZZP aanpakken. Oh jee. Ja, ja hier word ik uh, weer nageboeid van dit soort berichten. <laughs> dus uh, de overheid maakt het natuurlijk hartstikke moeilijk voor bedrijven om mensen.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 Maar dat bedoelen ze dus niet uh, dat de dat uh, arbeidscontracten een beetje soepeler gemaakt moeten worden. En uh, dat mensen dat meer zelf met de werkgever moeten kunnen regelen. Maar daar bedoelen ze mee dat het voor ZCP'ers net zo vervelend moet gemaakt, gemaakt moet worden. Zodat mensen weer gewoon in lonen werken. Dus uh, ja. Dus, uh, ik hoop dat er niet veel van vertel... komt. Maar uh, ja, de, die ZCP'ers uh, gaan sowieso hard aangepakt de komende jaren. Dat uh, kan, kan niet uitblijven. Ik had eerlijk gezegd al op het afgelopen kabinet verwacht dat ze. Dat ze daarmee zouden beginnen, maar dat is, dat is nog meegevallen. Ja, goed, ja, nee, we hadden nog een EU-berichtje. Een, EU een Facebook-boete. 110 miljoen euro. En wie mag die betalen, Facebook? De klanten van Facebook uiteindelijk, natuurlijk, ja. Oh, krijg meer reclame. Ja, ik, uh, nee, ja, de klanten, dus de adverteerders. Oh, oké, okay, oké. Okay, wij, okay. zijn, wij zijn geen klanten van Facebook, hè, wij zijn het product. Oh, ja, natuurlijk, inderdaad, ja, ja wij staan in een etalatie, Ja, nee, uh, het is uh, hypocriet voor woorden.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 Uh, te verstrekken, al dus mededingingscommissaris Margreet Verstager. Het is natuurlijk überhaupt al, kan ik zeggen, dat er zoiets bestaat als een mededingingscommissaris die gaat beslissen of het ene bedrijf wel of niet het andere bedrijf uh, uh, over mag nemen, maar uh, ja... Uh, uh, ik denk dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt ook met de geld uh, financiële tekorten en dergelijke die er dadelijk weer aan gaan komen Ze zijn natuurlijk makkelijke doelwitten want uh, zeker Facebook uh, die heeft geld zat dus uh, ja dat is dan uh, die hebben een groot, uh, groot target op hun rug Vaak is het gewoon een beroving Facebook is beroofd. Ja. ja 110 miljoen euro is uh, groter dan, uh, dan een bankroof.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 uh, laten we zeggen, als uh, uh, Joop van het Eck in de jaren tachtig een iets mildere conferentie had gehouden over de bucklerdrinker, uh, wat gewoon een uh, nieuw fenomeen was: alcoholvrij bier. En hij had hem niet een bucklerlul uh, genoemd, hè, dan hadden we gewoon ge zonder schuldgevoel aan het alcoholvrij bier uh, gezeten. Maar dat deed hij niet, uh, hij was iets te fel, zeg maar.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 Da daar ja. hoor je ze dan niet over. Eh, waarschijnlijk, misschien, ik weet niet waar die, de daden van die aanslag vandaan komen. Maar ik, het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat, dat, dat die man boos was vanwege al die troonaanvallen van Obama. en die bombardementen van de Britten in, in, in het Midden-Oosten, weet je wel. Nou ja, uh, weten wij uh, precies uh, hoe de geopolitiek in elkaar steekt? Nou, wat me niet onwaarschijnlijk lijkt, is dat ja, als Groot-Brittannië in een bepaald land gaat bombarderen, dat, dat ze uh, terrorisme op hun eigen bodem terugkrijgen. Hm.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 Maar wie is de fucking Islamitische staat? Ja, goed jongens, ja, ze hebben wel een leider hoor. Die heette bakker Tier uh, van een man met een baas. <laughs> uh, Zeker, Abi he? Bakker El Baghdadi. ja. Uh, Baghdadi. <laughs> ja. <laughs> ja, maar. Hij is vrij onzichtbaar. Ik ken zijn gezicht niet. Hij is iets, iets ja. ouder dan mij. Dat is zelfs de geboortejaar. Uh, ja, hij komt uit Irak oorspronkelijk. Moet ik zijn volledige even, even, even ja. volledige namen gaan vernoemen. Dat is wel een half a 4'tje hoor. <laughs> ja. Ach ja. I Ibrahim...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 Dan... Maar dat doen, ze, dat doen ze ook niet. Hè? Ze gaan gewoon nee. een beetje terreur zaaien. Ja. Het, ja, het, is, niet, het, het beetje... is niet de bedoeling... Om, om het Westen te veroveren. Met terreuraanslagen... dat ga je niet, niet lukken. Want nee. de bevolking wordt alleen maar pissiger...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 Financieel te onderrichten, richten. Uh, de economie ga je helemaal op enorme kosten jagen. Want ja. die angst, die angst die gaat buitengewoon veel geld kosten. Uh, met, met muren bouwen en dat soort onzin. En een uh, enorme berg. Uh, ja, bij luchthavens en inspecties en, en mensen die gewoon bang worden en depressief, dat gaat de economie onderuit halen en dat is veel belangrijker, want dat is de motor achter die hele wapenindustrie die, hun, die hen bedreigt. En brengen eigenlijk de oorlog vanuit Afghanistan en al die landen brengen ze eigenlijk naar Amerikaanse bodem toe. Ja, en naar Europese bodem. En naar Europese bodem inderdaad. Ja. En, en al die, die mensen die daar wonen, die krijgen dus de hele te maken met gewapende uh, mannen met geweer om hun nek uh, die hun uh, komen controleren. Dus dan weten de Europeanen ook hoe het is uh, daar in Afghanistan en uh. Europa. Ja, het is gewoon een uh. recept dat als jij, de, als jij de vrijheid ergens de nek omdraait, als dat jou lukt, hetzij door het zelf te doen, hetzij door het uh, met speldeprikjes uh, te zorgen dat het uh, gastland het doet, dan gaat de economie onderuit. Want vrijheid betekent een goede economie... En, en dwang en een enorme staat betekent een slechte economie. Dat uh, kan, alleen in het uh, huidige economische systeem... Uh, is Verenigde Staten eigenlijk al lang failliet. Dat heeft ermee uh, te maken met uh, dat zij uh, sinds de jaren tachtig... Uh, een begrotingstekort en eigenlijk gewoon uh, bijdrukken in uh, dollars...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 Ja, je, je gebruikt de ander zijn kracht om zichzelf te gronden te richten. Dat is ook die, die Aziatische strategieboek van uh, soms al duizenden jaren oud. lees zoals uh, Sun Tzu, ja. voor. Je hebt ook nog een Vietnamese variant die door de, de Vietcong werd gebruikt. Ja, Dat was echt een, een eeuwenoude ja. strategieën waren dat. Ja. Maar dat ging echt, het was echt gericht om niet de vijand te doden, maar de vijand gewoon te verzwakken. Dus dat je allemaal spitsen met uh, poep in de grond doet. Zodat die Amerikanen zich daaraan bezeren.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 En ja, dat, uh, dat rolt toch gewoon door. Ja, en ik de militaire industrie heeft ook geen probleem mee dat die oorlogen in gang blijven houden. Ja, die heeft echt niet te denken of de belastingbetaler het wel of niet kan betalen. Er is het verschillen en kapitaliseren daar gewoon. Ja, want op de lange termijn is het natuurlijk onhoudbaar. En ik weet niet of ze dat ergens aanvoelen, maar...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 bij 3000, de 3 januari 2011. Omdat het zo'n geweldig rendement heeft. Je kan gewoon de, door de begindatum te kiezen. En daar gaat het overal dat hele gevecht over. Als je Israël Palestina kijkt, die zeggen ook van nee, waar je eigen moet beginnen rond het jaar 0. Toen zaten de Joden in Israël. Nee, nee. Waar je eigen moet beginnen is uh, daar uh, bij het Sykes-Peak-agreement. sykes Pico. Uh, sykes uh. En ja, zo kan je...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 Dan moeten ze zeggen: geweldig dat ze in het Westen homo zijn. Dan hebben we meer Dat doen ze nu toch juist ook. Eigenlijk door de hele tijd homo gevallen En dan gaan mensen erop reageren: van nee, je gaat niet zitten aan onze homo's. En dan worden ze zelf ook homo's. Ja, precies. Puur uit protest, weet je wel. Ze hebben erover nagedacht, hoor, die gasten. Eén homo, homo. In de fles bouw, Ja, maar goed. He, dus het, het, is, uh, het is. Ik merk ook dat uh, dat, uh, dat, dat zo'n aanslag ook gewoon echt geen echt impact meer maakt bij mij. Dus, en dat is het verschil, dus met PLO. Weet je.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 En hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor het bombarderen van de bevolkingscentra in Duitsland. Het is bekend dat ze op een gegeven moment zijn ze gestopt met de industrie bombarderen toen Duitsland bijna op de knieën was.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 Ja, beschaafd oorlog voeren met de Genese ja. conventies. Ja. ja. Maar ja, we gaan naar Trump door geloof ik. Eh, ja, eh, eh, ja, die was even muurtjes ja. kijken in Israël, hè. Oh ja, goed, ja, dat... <laughs> hij wil graag muren bouwen. Ja, Israël hebben ze had, uh, toch wel aardig wat muurtjes tussen de Palestijnen en de rest uh, neergezet, hè. Ja. ja, maar hij ging naar de klaagmuur toen. hij ging die naar die de klaagmuur. Geen klagen. Hij stond daar voor waarschijnlijk <laughs> te mopperen. Nobody builds walls better, better than me. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Wie...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 En als Iran even verslagen is, gaan hun de Soed-Arabië aanvallen.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 De vijand continu verandert en de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En dan moet je dat, ja, moeten we even omgedraaid worden. Dat is even een tijdelijke alliantie. En, ja. Ja, ja, de, en de Amerikanen vijand. kunnen niet uh, inzien dat uh, hun uh, buitenlandse Midden-Oosten-politiek, en dan ligt Midden-Oosten natuurlijk voor uh, de Verenigde Staten in het buitenland, die zou het bijna vergeten, uh, hè, omdat uh, de aanval in Irak was, zagen ze ook als een uh, verdedigingsoorlog, uh, de Amerikanen.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 Ja, ik, ik volg Trump uh, uh, bijna elke dag. Jo. Ja. <laughs> heb je niks met je leven te doen? <laughs> ja, nee. heb je hebt. Nee. proberen juist nee. te negeren. <laughs> en ja, het is een soort verslaving of zo. O oh, yeah. uh, Had het ook niet gewild. Nou, hij is toch een reality ster en... geweest? Ja. Daar ah, heb je het al, hè? <laughs> ja, maar elke dag is er gewoon nieuws uh, over hem. En... Dat noemen dat, dat we pr uh, Henk. Nou, het ligt allemaal. <laughs> Uit ja. Ja. Negatief toch allemaal, de PR ja. tegenin. Allemaal. Ja, maar dat kan nou, ook rechts werken. Nou, zeker uh, dat van vorige week. Dat, dat, dat, uh, nou, oh. <laughs> dat is wel heel erg. Ja, Trump die had dan uh, getweet, uh, uh, dus een jaar of twee jaar geleden. Van, hé, uh, hey, die Saoedi's, uh, die, uh, weet je, wat, wat was het? Zoveel uh, van de A uh, aanslagplegers op 9-11, die kwamen uit Saoedi-Arabië. Uh, een aantal anderen waren dan Egyptenaar. Uh, maar toen hebben ze dus onderzocht van, uh, is er nou echt een link tussen Saoedi-Arabië en een terrorisme of niet? En toen is ze dus onderzocht en...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 En die hele Bush-Bin-Laden-link, uh, maar de dag na uh, 9-11 vloog er uh, één vliegtuig uh, slechts door. <laughs>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 Nou ja, elke dag komt dus Ze uh, is, is ook wel een verhaal dat hij uh, iets zegt of iets doet, waar hij een, um, een, een tweet aan heeft gewijd, twee of drie jaar geleden, die er gewoon haaks op stond. Ja, ja, ja. En, uh, ja, dat is bij al die presidenten zo hè, dat je bij Obama ook in de hele tijd. Dan zei hij dat van ja, het, het plafond verhogen, dat is een teken van zwakte, zei hij toen hij in de oppositie zat. Dat zit hij in de regering. Het dit plafond niet verhogen, is een teken van politieke onwil ja dat is heel gebruikelijk dat uh... ja allemaal 180 graden flippen. Echt de oude uitspraak van Obama gaat lezen van voordat hij uh, president werd, uh, was het nog, ja, nog net geen Ron Paul, maar... Uh, ja, dat... B sluiten, bring back the troops... Uh, ja, en de bill, de allemaal... bill of Rights moet weer in eer worden hersteld. En, ja, wat, wat ja, doet en hij kan uh... hem make de most transparent government in history. <laughs> ja, <laughs> en doet precies tegenovergestelde. Whistlebl whistleblowers moesten beschermd worden. Nou, ja, het, was, uh, <laughs> ja, het is gewoon... Je weet bijna zeker dat het 180 graden opgaat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 Uh, als je in, in Nederland ook vraagt, ze identificeren zichzelf ook allemaal als links, de pers. Dus uh, yeah, ja, ja ik denk dat Ja, ik wil best wel geloven dat Nederland, uh, Nederlandse pers uh, liever um, uh, de, de liberale pers uh, citeert. Maar er is zeker wel een uh, uh, republikeinse begonnen Fox. Dat is, uh, dat... Nee, Fox is ook gewoon Democrat. Wat? Nee, nee, nee. Ja. Fox ja. zijn een beetje conservatief hoor. Nee, ook re ook uh, rechter Napolitano eruit gemikt. Hij is eruit gegooid. Libert uh, libertariërs, stossel is er weg. Maar uh, nee. ja, goed, stossel is zelf gestopt. Volgens mij is het allemaal controlled opposition. Maar dat is mijn uh, opvatting okay. Maar door die vergelijking met uh, Obama, zeg maar. Uh, uh,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 En de Russen hebben dat ontkend. De Russen hebben dat ontkend. Ja, maar goed, ik bedoel. Obama heeft ook, ook wel dingen gelekt. De, de, de, het is hetzelfde ding waar uh, Trump van beschuldigd wordt, heeft Obama ook gedaan. Er zijn zijn filmpjes van, dat hij dat uh, ding liet te zeggen, tegen de, de Russen, uh, informatie. Ja, hij heeft ook niet heeft gezegd, of hij heeft gezegd,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 Had gezegd: Van haar ah, potverdorie nieuwe wereld ja, dat wereldvrede. Dan was hij dus zo kennelijk uh, achter daar uh. Hij denkt dat hij nog competenter is, overigens, dan wat daar daarvoor geweest is. Want uh, wat we hiervoor gehad hebben, zijn allemaal mensen die nooit een dag gewerkt hadden in hun leven. Dat waren alleen maar.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 Hij heeft tenminste wel wat nog van waarde neergezet. Dat kunnen geen van die anderen zeggen. Ja, klopt. En ik denk dat er gewoon nog een tweede termijn op gaat komen. Ja. Zolang die uh, de wapenindustrie... Ja, dat, dat weet ik ook weer niet. Want het is wel, ons, het is wel enorm uh, heftig. Het, uh, het geweld vanuit de pers. Wat er... U uh, blijven maar doorvuren. Die kanonnen van de Washington Post en de New York Times. Ja, maar dat, dat nee. maakt verder niet uit. Die zolang uit. Hij... Nee, als er gewoon nog een vraag wordt gesteld... Dan, nee, dan uh, de uh, Washington Post de die, de zei, uh, die zei echt ondanks is gewoon van, nou ja, zelfs als Setridge vermoord is door, door Clintus, dan, dan nog uh, is Trump schuldig. Ja, dat, het is natuurlijk ook bekend dat Washington Post is eigendom van Jeff Bezos van de Amazon. En die hebben een contract van de CIA voor 600 miljoen voor cloud computing. Dus daar zit gewoon een direct belang in. Wat, wat is uh, cloud computing?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 Een belastingslaaf die wordt die wordt verkocht en uh, het geld gaat daar naar een bedrijf toe dus gewoon een fascistische model is dat. Ja, nee, dat, dat wel. Die... Dat wel, maar nee. Kijk, dat uh... er alleen maar in de private sector gebeurt... Ja, goed, uh, dat is zijn hun. Dat is kunst alleen, dat hier de politiek ook eraan meedoet. En uh, uiteindelijk de belastingbetaler gewoon het slachtoffer is, snap je? Ja, natuurlijk. Er wordt een wet uh, doorgevoerd waardoor ja. de gezondheidszorg, nou bijvoorbeeld in Californië, du uh, meer kost dan het hele budget van de Californische overheid.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 Dat is het. Het hele idee van waarom dat lobbyisme zo groeit. Ja, waarom, waarom, Iedereen vaart je... er wel bij, behalve de patiënten. Ja, waarom de gezondheid, ja, inderdaad. Er ja, ja, ja, en... alleen maar pillen voor geschreven. Ja, ja, ja. Ja, ja, je krijgt een beetje het model van Nike. Hè? Dus, uh, je hebt zeg maar de Michael Jordan die miljoenen verdient. <laughs> ja, en in, de, wat is het, Bangladesh of zo staan ze voor. <laughs> ja. Echt een fractie ja. van het duizendste van een cent uh, aan zijn schoenen uh, te werken. Ja, dat. Uh,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 Ja. Plus nog een paar van die grote steden duren. Ja, en met, een ah, beetje, en met een beetje timing hè, kun je dus in een tweepartijenstelsel. Kun je zeg maar als elite kun je gewoon zeggen van nou als de democraten aan de macht zijn. Nou dan, ja, dan voeren we alle wetgeving door die... Uh, die zeg maar de midden- of uh, ja, de wat hogere middenklasse aanvalt, uh, dan weet ik voor wat. Dan zijn de Republikeinen aan de macht. Nou, dan pakken we dan echt uh, de armoedzaaiers. Ja, en die wetten blijven ook allemaal bestaan. Dat is gewoon, de, de ene voert het door, maar de ander draait het niet terug, over het algemeen. Ja, dus. Oh, dus en... Je zit ook met Obamacare, dat wordt dan zogenaamd zou je dat terug gaan draaien. Maar dat is natuurlijk ook een wassen neus, want wat er nou wordt neergezet, dat is eigenlijk nog erger. Het is gewoon een hele setup om, dat, om de hele zaak te laten collapsen in een totale.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 In Cuba weet gewoon echt hoe socialisme werkt. Ja, hier doen ze geen water waard... nou, meer bij de wijn, denk ik. Maar dat is ook wat ik zeg. Het heeft waarschijnlijk een hele andere insteek dan de Nederlandse. Want uh, Nederland verschilt natuurlijk ook wel heel uh, ten opzichte van uh, de Amerikaanse Libertarische Partij. Want het hele politieke spectrum is gewoon anders. Hè? Uh, de ontstaansgeschiedenis is ook gewoon anders. Het heeft ook voor een deel uh, te maken met... Uh, ja, van uh, Hoe staat het met uh, de burgerrechten in het geheel? De burgerrechten die uh, vrijheden zou moeten uh, gunnen. Nou, weet ik niet uh, uh, van hoe het met uh, de grondwet in uh, Cuba staat. Maar in uh, nee. Cuba is ook gewoon echt letterlijk dat uh, iedereen is gewoon eigendom van de staat. Dus ja. uh, bezit bestaat helemaal niet. Dus ook niet uh, dat je kan zeggen: ja, ik ben van mezelf. Nee, ben nee, je niet. Je bent eigendom van ja. Cuba. Nou, dan heb je. <laughs> ja. Ja. Snap je? Nou ja, goed. In Nederland heb je die beweging uh, uh, wel gehad: van claim uh, je eigen naam. En uh, die zou waren dan ook te herkennen. Uh,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 En, en dus, uh, mensen worden ook niet uh, openlijk uh, op straat uh, vermoord. Nou ja, met z'n natuurlijk, hè? Maar uh, in Nederland zijn ze ja. over het algemeen, zijn ze daar inderdaad wat. Uh, uh, ja, een voor natuurlijk. Maar in, in, in, in, in, in, ja, ja, ja. in Nederland doen ze het natuurlijk uh, niet, over het algemeen niet zo uh, open en bloot. Hè. Nee, nee. Dus uh, ja, nee, nee want... Kijk, wat het zo is, als, als jij de, een tegenstander bent van de staat, gaan ze jou een tactiek, dat je uiteindelijk eindig je ergens met een uitkering. En uh, ja, dan word je niet niemand serieus genomen. Dan word je helemaal nee. weggezet als een gekkie. Ja. Mag je de rest ja. van je leven uitkering trekken en niet luisteren meer naar jou? Nee. Ja, nee. Ja. En uh, ja, want uh, ja, ja, in onze uh, psyche ja, zitten staten gewoon uh, uh, hoog in.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 Het zag er heel een... erg fascistisch uit. Uh. Ja, dat ziet er inderdaad heel bijzonder uit. Uh, ja. Voor dat een is... rechtsstaat, zoals wij denken wat ze zijn. Uh, maar dat is ook de graf. De dagelijkse praktijk in, uh, in uh, het bezet uh, Irak, uh, dat uh, toen door Amerika bezet was. Ja. Dat toen, um, de ja. de Irakezen -Ira -Ira maakten dat iedere dag mee. Uh, nou, en nu was het op uh, Amerikaanse bodem. Yeah. Ja. Nou, ja, en, uh, en natuurlijk wat uh, was het 2009, de Deep Horizon... Uh,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 En die allemaal te zwaaien zijn naar de fotograaf, dat is dus nu bij 11. Dus ze zijn al uh, groter dan de gemiddelde Liptaarse tij in een Nederlandse stad. <laughs> ja. ja, ik weet niet of ze ook dezelfde alcoholinname hebben als een Nederlandse Liptaarse Ja, Cuba is natuurlijk allemaal lekker aan de doen, ik weet het niet hoor, Maar. Uh. maar uh... Ze hebben in ieder geval een goede reden om uh, libertarisch te zijn. Dus gewoon, uh, ja, maar het zou dan uh, waarschijnlijk zijn om vanuit een soort minderheidspositie... andere mensen verstand uh, bij te brengen van andere keuzes... op het gebied van uh, privé-eigendom, bezit, uh, wat natuurlijk uh, eigendom is... en vrijheden, uh, andere vrijheden. De vrijheid van meningsuiting, dat is bij ons een hot item. Maar ik denk... Um,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 liever werken aan beperkingen. Dat punt, uh. ons bij, uh, bij, bij uh, Brazilië. Dan uh, gaan we ook even een uh, puntje ja. aanzetten. Uh, want ik ja. heb hier nog even één berichtje.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 Ja. Ja, ja, dan uh, ja, moeten ze natuurlijk wel even met geweld uh, eruit uh, gewosnoerd ja. worden. Ja, ze kunnen er ook wel een bom op gooien maar dat is niet goed voor het PR, hè? Nou, in de tegenwoordige tijd durf ik dat niet te zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> Waarschijnlijk, uh, ja, misschien worden wel heel hard getwitterd, hoor. Als, uh... <laughs> maar uh, men, gaat gewo men gaat blijft gewoon het WK kijken, joh. Maakt toch geen fuck uit. De mensen die geen WK kijken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 Nou ja, Basiliaanse muntjes rond eh, willen. Ze zullen wel een centrale bank hebben daar. Ja, maar wat was het nieuws ook alweer? Dat uh, gereld werd. Gereld, oh ja. En dan, uh, ja, nou, er, er, is, er is al een tijdje onvrede. En het enige wat ik weet is dat er een corruptieschandaal... Uh, <laughs> boven tafel is gekomen. Oh, en, ja, ja, waar niet? <laughs> ja, en... Uh, ja, het is met corruptie zo van... Uh, nee, je kunt het prima doen, maar je moet het gewoon niet boven tafel uh, laten komen. Dus uh, ja, dit heeft inderdaad ook iets te maken met... Uh, ja, gewoon politiek uh, gekonkel, weet je wel. Van uh, Ja, hij is niet van onze club, dus... Uh, of van onze politieke partij, dus... Uh, ja, nee, dan is het heel erg. <laughs> dus... Uh,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 Het was niet echt een revolutie in, uh... Oh, sowieso zo, zo, zo erg heb ik me er niet in verdiept. Nee. Nou ja, anyway, maar voor uh, die switch uh, was uh, Brazilië, dat was een soort ontwikkelingsland. Enkele jaren later, no no in nog geen dertig jaar, bouwen ze hun eigen vliegdekschepen, hebben ze hun eigen ruimtevaartprogramma.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 Het uh, communistische socialistische model, daarin kwamen geen mensen in sloppenwijken voor. Wat verschil is tussen Sloppenwijk in Brazilië en de Sovjet-Unie is dat in de Sovjet-Unie was iedereen gewoon even arm. Het was gewoon een totale uitzichtloze toestand. Je werd daar gewoon arm geboren en je zou arm sterven, want iedereen is daar gewoon gelijk in armoede. Er is geen enkele manier om daaruit te klimmen, terwijl in de Sloppenwijk daar heb je nog een uitzicht van, nou ja, als ik een beetje goed doe, als ik een beetje handig kan handelen met drugs, dan kan ik toch nog rijk worden en eruit komen, weet je wel. Ja, dat is iets wat je in de Sovjet-Unie totaal niet hebt. Ja, maar goed, het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 Dus, maar eh, ja, het is hier net zoals met eh, zwerven, zeg maar, hè, in een socialistische eh, heilstaat. Ja, is er gewoon geen. Eh, moet er moet dus geen reden zijn om eh, dakloos te zijn. Want, eh, nou ja, dat hoort de staat dan te regelen. Ja, dus eh, nee, dat die mensen dan eh, inderdaad. Eh, wat dat betreft, eh, zijn ze dan ook niet heel erg. Misschien zijn ze ook niet zo heel erg eh, van het land meer, weet je wel. Gewoon. Eh, wat dat betreft, hè, dat, dat je, zijn ze gewoon van zichzelf in zo'n sloppenwijk. In zo soort, uh, lo, het is een soort, het is waarschijnlijk niet al te prettig uh, vertoeven daar in zo'n uh, wijk. Uh, oh, dat weet die... ik niet. Het, uh, misschien dat die mensen daar anders over dachten hoor, maar. Uh, <laughs> ja.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 ja, nee, ja, maar dat verbaast mij ook wel. Gewoon mensen, uh, een beetje van die beelden in, uh, ik heb van Brazilië niet gezien, maar gewoon van andere landen, weet je wel. Gewoon demonstrerende uh, uh, mensen, dat je gewoon denkt van, wow, dat maakt indruk. Nederland uh, heeft het al jaren niet gehad. En uh, terwijl we best wel boos kunnen zijn over een aantal dingen. Uh, en, en we worden best wel dagelijks genaaid. Ja, hè. En uh, ja.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 steken laten vallen, waardoor het toch uh, ja, de, de lont in het kruidvat uh, steekt. Nou ja, er zijn er ook dooien gevallen? Nee ik, lees, ik nee, ik lees niks over dooien. Nee, nee, want uh, als ze dooien waren gevallen, waren ze ook al iets mee uh, begonnen. Er ja, zijn ook een, uh, drie dooien gevallen bij uh, de demonstratie. Uh, ja, nou, uh, nou ja, dat gaat dan over Brazilië, maar... Uh,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 En daar hebben de Russen zich dus niet aan gehouden. Want dat ging over tot een volledige bezetting. Als ik het goed kan herinneren, stond er dus zoiets in: van nou nee, ze mogen ook wel autonoom zijn. Want dat is uiteindelijk ook wat ze wilden: Estland, Letland en Litouwen. Maar de Sovjet-Unie had natuurlijk een hele andere kijk erop: centrale overheid en dat soort dingen.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 ...van die energieke kolonellen. En pas toen kwamen ze een beetje de plaatjes binnen hier in het westen. Maar de aanleiding was dus, zeg maar, uh, de Van Ribbentrop-pact...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 Die ook, nou ja, waar ook gewoon jarenlang niemand om gemaald had van, uh, uh, ja, maar ja, dan toch, uh, nou ja, in Letland en uh, Litouwen en zo, daar had je natuurlijk in de kroegjes wel zo van, verdomme, kunnen wij toch niet uh, van die Russen af en zo. En uh, nou ja, en dan toch onderzoeken van, ja, nee, uh, nee, ja, nee, nee. Uh, er is ergens een stukje papier. Ja. Met wat inkt erop. <grijg> ja, en dan kunnen we zeg maar voorzitter, voorzitter, even een punt van orde. <grijg> ja, ja, ja, zo ja. saai is het. Ja, ja. Um, toch, uh, zeg maar, uh, volledig, uh, nou ja, politieke systeem op zo'n zeep helpen uiteindelijk. Ja, ja. Uh, wat dus niet eens de bedoeling was. Ja. De bedoeling was uh, gewoon autonomie. Wat meer autonomie... Onder het uh, Sovjet-systeem. Ja, misschien moeten we toch maar wat vaker uh, gaan wijzen naar dat uh, papier en inkt dat er allemaal staat. Uh, misschien dat we toch wel ja, ja. een beetje uh, chaos in de tent kunnen krijgen, weet je wel. Ja, nou ja, ja, ja, ja, ja. absoluut. Ja. Maar, en, er zijn ook, en er zijn vast ook wel mensen die fantastische verhalen uh, hebben. Hè? Ik bedoel, ik denk dat uh, heel veel mensen in de Verenigd Koninkrijk niet bekend zijn met common law. Nee, nee, nee. Terwijl, dat is heel erg interessant. Ja, ja. ja? Maar en, dat ze willen uh, het gewoon bewaren voor de volgende keer, als je het niet erg vindt. Ja, ze We zijn een behoorlijk een lange tijd aan het oude hoeren. En uh, wij zijn de enige die nog wakker zijn. De rest slaapt al. Ja, maar goed, weet je. Um, af en toe schrikken ze weer wakker. En dan pak uh, nou, je weer. Ik af... denk dat Peter niet oh? meer wakker wordt hoor. En Dennis ook. Nee. Ja. Ja. Oh, ja. Maar ik heb het over de luisteraars. hè? Oh. Oh, ja, ja. Je, heb je dan nooit eens in een cafeetje gezeten, weet je wel, dat je maar bleef lullen? <laughs> ja, op een gegeven moment zei de, de, de, de, de, de, de bar-eigenaar, nou, ja, iedereen is wel weg en ik wil ook gaan slapen. Ja. En dat je de volgende dag niet eens meer weet waarover. Ja, precies waarover het <laughs> ging, dat is vrijheid! Dat is vrijheid! Ja, ja. Nee, goed hoor. Nee, ik, uh, ik wil in ieder geval alle luisteraars danken voor het luisteren naar deze uitzending en... Uh,